Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, een heel uur sport hier op Radio 1 met Nederlandse volleybalsers. Die hebben de derde wedstrijd op het EK verloren. Rusland was met 3-1 te sterk. Bonshoots Avertel Selinger had weliswaar op meer geholpen, maar hij blijft realistisch. We wisten al van tevoren dat. Uh... Rusland is als wereldkampioen en, en dergelijke tegenstanders. direct meer reacties uit het Oranje Kamp. AZ is de nieuwe koploper van de Eredivisie. divisie. En dat is een nieuwe ervaring voor trainer Gert-Jan Verbeek. Ik heb het nog nooit, voor mij heb ik het als trainer coach nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb altijd wel goed meegedaan en bij Heerenveen Veen en dergelijke. Maar ik heb het volgens mij nog nooit als coach bovenaan staan. Dus dat, dat is even winnen voor Gert-Jan Verbeek. Op het WK wielrennen was de Brit Mark Cavendish de grote man. Hij werd wereldkampioen. Maar waar waren toch de Nederlandse wielrenners? En de Nederlanders, ja, als ze meedoen aan het wereldkampioen. Een stoppetje spelen, dan doen ze het heel erg goed. Want we zien ze voortdurend in de achterste gelederen. En aandacht voor de Keniaan die de snelste marathon ooit liep. Allemaal tot 11 uur in langs de lijn. Ja, de Nederlandse volleyballers zijn tweede geworden in de pool op het Europees kampioenschap. Nederland won alleen de tweede set vandaag van de Russische tegenstander. En door de nederlaag moet Oranje zich als tweede in de pool... via een tussenronde zien te plaatsen voor de kwartfinale. Lars Geerts nu in gesprek met bondscoach Avental Zelinger en de teleurgestelde speeltjes Marit Grothuus. En als eerste Manon Vlier. Teleurstellend inderdaad. natuurlijk uh, ja. hadden we graag willen winnen. En je wilt het pool graag uh, binnen het afsluiten als nummer 1. Um, maar goed, het was wel, uh, we, hebben er, we hebben er heel hard voor gevochten. Uh, we hebben heel goed spel laten zien. Beetje met ups en downs gespeeld. We hebben ons echt teruggevochten in de wedstrijd in de tweede set. Um, ja, ik denk dat zij uh, ja, behoorlijk wat power in huis hadden. Dat we op momenten daar niet helemaal in konden. En misschien verdedigend uh, niet echt antwoord op hadden. We hebben op momenten hele goede surfdruk gehad. Andere momenten misschien net wat te veel fouten. Ook omdat je aan het zoeken bent naar die surfdruk. Um, nou ja, er is in principe uh, nog niks aan de hand. Natuurlijk, uh, we zitten er nog steeds vol in. En hier uh, ja, hiervan leren. Maar het godus, je kunt nog lachen. Hoe is dat mogelijk na zo'n wedstrijd? Nou, uh, afgezien dat wij verloren hebben, hebben wij we toch wel een goed niveau gehaald. En uh, hebben we toch wel gezien dat we met de wereld tot mee kunnen komen. En dat geeft wel vertrouwen voor de ploeg. Uh, toch, wat gebeurde er in de derde set? Jullie uh, verliezen de eerste set Nipt, winnen de tweede set Nipt. En dan laten jullie het lopen. Dat gevoel heb ik een beetje. Ja, dat is denk ik nog dat wij een team zijn die met ups en downs spelen. En dan laten we het derde set weer wat liggen. En de vierde set komen we weer heel goed terug. En aan het eind dan net niet goed genoeg. Maar uh, ja, dat is ook een beetje volleybal. Het gaat altijd op en af. En uh, dit keer in de derde set was het bij ons uh, dat we duidelijk niet te liggen. Dan nu, uh, er komt een extra wedstrijd bij. Had je daarop gerekend? Kijk, uh, dat is niet zo dat ik van tevoren ga de, uh, de weg stippelen en via de internet DK gaat spelen.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 En kwamen we mooi terug en hebben we uiteindelijk met 26-24 gewonnen. Dus eigenlijk 1-1 uh, uh, zeg maar tussenstand was een terechte stand, reële stand. De derde set uh, hebben we het op een gegeven moment uh, iets minder uh, vast kunnen houden. En het verschil was uiteindelijk het verschil was uh, het blokkeringvermogen van, uh, van uh, Rusland tegen een hoge bal. Al dus, Avital Zedinger, de bondscoach tegenover onze verslaggever Lars Geerts. Die hebben we nu in de lijn. Lars, jij bent daar hè, in Italië. Je hebt de wedstrijd gezien tegen Rusland. ging dus eigenlijk mis in die derde set. 3-1 nederlaag. Kwam Nederland er eigenlijk wel aan te pas in die wedstrijd? Ja, Nederland kwam er wel degelijk aan te pas, hoor. Ik bedoel, er staat 3-1 uiteindelijk op het scorebord. Maar zo overduidelijk was het helemaal niet. Nederland had zelfs twee setpoints in de eerste set... Uh, gaf die eigenlijk uit handen door twee foutjes die ze maakten. Met als gevolg dat Rusland die eerste set wint met 26-24. Toen die tweede set, dat deed Nederland dat alweer een stuk beter. Kwam ter terug van een forse achterstand. En won die uiteindelijk met 26-24. Dan denk je, oké, okay, we zitten weer terug in de wedstrijd. Maar blijkbaar uh, hadden de Russen toen zoiets van, oké, okay, we gooien er een schepje bovenop. En de derde set ging verloren met 25-15. Ja, dan, dan zat je uh, de moed al in de schoenen. Maar in de, derde, of in, pardon, in de vierde set leek het toch allemaal nog weer goed te komen... toen Nederland heel, heel dichtbij kwam. Maar uiteindelijk, ja, de Russen zijn al eenmaal wereldkampioen. Die weten hoe ze dit soort wedstrijden uit moeten spelen. En Nederland steeg op dat moment niet boven het niveau uit. En Rusland pakte die wedstrijd uiteindelijk. Het is tragisch, maar het is waar. Toch, uh, Oranje wint de eerste twee wedstrijden met 3-0 in de pool. Gaat nu dan ten onder tegen de wereldkampioen. Rusland biedt het wel perspectief, want Oranje moet een tussenronde in nu, hè? Ja, ik, ik vond van wel. Um, uh, Nederland speelt op zich prima. De, er zijn een aantal mankementen in het team. Nederland speelt niet met de eerste spelverdeelster Kim Stalens... die heel veel ervaring heeft, ook veel buitenlandervaring heeft. Veel grote toernooien heeft gespeeld. Die ook de vaste spelverdeelster was twee jaar geleden... toen ze de finale van het EK wonnen. Die is er niet bij, maar dat is waar ik niet, blessure. Um, Laura Dijkema, het jonge spelverdelingstalent van Nederland... die moet het dan overnemen. Die heeft vorig jaar ook het BK gespeeld. Haar eerste grote toernooi. Maar je ziet toch... Dat zij nog niet de ervaring heeft die Kim Stalens heeft. Dijkenma heeft niet wat ze dan noemen het oplossend vermogen. Ze krijgt een aantal rotballen af en toe. En een ervaren spelverdeler die moet dat dan oppikken. Die moet dan weten wat ze met zo'n bal moet doen. En dan uiteindelijk toch nog een goede setup afleveren. Dat lukt op bepaalde momenten bij Nederland niet. En dan is het team ook niet in staat om dan weer de problemen die Dijkema veroorzaakt op te lossen. En ja, dan gaat het allemaal niet zo heel erg goed. En tegen Spanje en Bulgarije hebben ze massaal gehad dat zij gewoon heel veel fouten maken, maakten, die tegenstander. Uh, maar ja, van Rusland hoef je dat niet te verwachten. Toch denk ik uh, dat een volgende tegenstander het nog heel lastig zal krijgen tegen Nederland. Omdat ik wel degelijk hele mooie dingen heb gezien. Goede service aan Nederlandse zijde. De verdediging is uitstekend op orde. Als nu de aanval ook nog gaat lopen, dan kan er iets heel moois gebeuren. Uh, de mentale weerbaarheid, dat was nog wel eens het... Uh... Agnes Hiel van de Nederlandse ploeg, hoe zit dat nu? Ik vond het sterk. Uh, we hebben een aantal keren gezien dat Nederland flink achterkwam. Uh, in, uh, in set nummer 2 werd het al vrij snel 9-3. Voor Rusland. En Nederland wint uiteindelijk die set. Hele goede service series van onder andere Debbie Stam. Dus ze maken zich niet zo heel erg druk op het moment dat ze op grote achterstand komen. In de vierde set was dat ook zo. Grote achterstand. En ze komen steeds dichterbij. Het bleek uiteindelijk niet voldoende. Maar dan merk je toch dat het team is gegroeid. Dat de speelsters ervarener zijn en weten hoe ze met moeilijke situaties om kunnen gaan. Dus dat is de meerwaarde die je dan hebt opgepikt in de afgelopen twee jaar. Het is alleen jammer dat ja, twee topspeelsters, want Sain Stalens had ik nog niet eens genoemd die uh, door een rugblessure niet volledig inzetbaar is, dat je die dan mist. En, en dat het daardoor af en toe fout gaat. Maar nee, mentaal zit het bij deze vrouwen denk ik nu wel goed. Nederland wordt tweede in de pool. Hoe ziet het toernooi er verder uit voor Oranje? Morgen dan vertrekt Oranje naar Monza. Dat is de tweede speelstad in Italië. Ze moeten een tussenronde spelen, de ploeg van Avito Selingen. Als ze die winnen, dan plaatsen ze zich alsnog voor de kwartfinale. Dus zo heel veel is er nog niet aan de hand. Wel interessant is dat ze in die kwartfinale Italië tegen kunnen komen. En dat was natuurlijk de tegenstander in die finale van het Europees kampioenschap... twee jaar geleden. Ja, en die finale vernoor, verloor Nederland destijds. Lars, dank je wel. ja. We gaan even terug naar Lars Geerts. Hij hangt nu aan de telefoon Lars, want jij hebt nieuws omtrent Oranje op het EK volleybal de vrouwen. Ja inderdaad. De volgende tegenstander van Nederland op het EK volleybal is bekend. Het wordt Azerbeidzjan. Tot ieders verrassing. We hebben eens gedacht dat het of Turkije of Kroatië zou zijn. Azerbaijan had een heel slecht toernooi gespeeld tot nu toe. Maar won verrassend van Kroatië. En omdat Turkije vanavond twee sets heeft gepakt tegen Italië... Wordt, de, wordt Turkije tweede in de groep en wordt Azerbaijan derde in de groep. De nummers twee, het spelen tegen de nummers drie. Nederland wordt tweede in de groep, stelt tegen de nummer drie van de andere groep. En dat is Azerbaijan. En is Oranje daar blij mee? Uh, daar is Oranje op zich blij mee. Uh, Oranje had ook heel graag Kroatië gehad. Daar hebben ze de, uh, de laatste keer dat ze daar uh, tegen speelden nog met 3-0 van gewonnen. Maar Azerbeidzjan is een tegenstander die Nederland uitstekend ligt. Nederland heeft veel oefenbotjes tegen dat land gespeeld... en tot nu toe nog niet verloren. Dus uh, het is een tegenstander uh, waar Nederland uh, wat mee kan. Aan de andere kant is het uh, wel grappig. Spanje heeft zojuist gewonnen van Bulgarije. Spanje wordt gecoacht door de Nederlander Guido Vermeulen. Ook Spanje is daarmee door... En uh, dat speelt dus tegen Turkije dinsdag. Oké, okay, Lars Geers, dankjewel. We gaan praten over uh, voetbal. Want wij zitten weer. Ronald van der Geer, goedenavond, Ronald. Uh, je staat niet open, maar we gaan, Dag, je, ik kan er zo meteen weer echt bij. Want het uh, was vandaag uh, werd er een wedstrijd gespeeld om de koppositie van de Eredivisie. AZ tegen Feyenoord. Wie had dat ooit gedacht? En uh, in Alkmaar wist AZ met 2-1 te winnen. Toch stonden er na afloop twee tevreden trainers in de gangen van het AZ-stadion: Ronald Koeman en Gert-Jan Verbeek. Er waren complimenten voor iedereen. Het is, het is zo dat, dat je duidelijk kan zien dat, dat de hand uh, van, Ron, van Ronald ook bij Feyenoord uh, gezorgd heeft... dat er een goede organisatie staat en ook als ze zich aanpassen dat iedereen weet wat hij moet doen. Het is dus ook een compliment voor de trainer van de tegenpartij. En... Ik heb ook de groep net uh, aangegeven. Er zijn manieren om een wedstrijd niet, uh, niet te winnen of te verliezen. Maar we hoeven onszelf uh, niks te verwijten. Want uh, wat, we, wat we in ons hoofd hadden met name ook in de eerste helft... Een aantal keer dat we doorkwamen was ook zo getraind, was ook zo doorgesproken. De ruimte is tegen AZ goed benut in, in, in de counter. Ja, wij voetballen heel herkenbaar en ik heb voor de we ook gezegd... Ja, wij gaan ons niet aanpassen, we zien wel uh, hoe we daar weer mee leren omgaan. Het maakt, het tegen, uh, het maakt onze spel alleen maar weer uh, rijper en, en, en volwassener. En, en dan is het leuk dat je inderdaad ook naar je toe trekt en wint. Ja, ik ben, ik ben uh, natuurlijk on, on teleurgesteld in het resultaat... maar niet de wijze waarop we gespeeld hebben en dat... Als het voor veel mensen een test was uh, vandaag, dan vind ik dat we geslaagd zijn. Dat was een, een minuutje complimenten strooien voor iedereen. Ben je het daarmee eens, Ronald, wat er allemaal werd gezegd? Ja, er is overigens nog een groep die zeer tevreden mag zijn. Dat is de neutrale toeschouwer, want het was een hartstikke leuke wedstrijd. Ja. Het was een, een wedstrijd die over een weer ging en bol stond van de spanning en, en de sensatie. Dus een echte topper. Ja, en ja, ik bedoel, ik kan Koeman en Verbeek nu wel gaan citeren... maar ja, ze mogen allebei tevreden zijn. Natuurlijk, er moet een ploeg winnen. Een gelijkspel is nog mogelijk. Maar AZ is in deze fase wel iets sterker. Speelt inderdaad herkenbaar voetbal niet altijd op de top. Want afgelopen week in de beker was het zeker niet top, maar is het wel voldoende. En vandaag, uh, ja, misschien was dit ook niet het allerbeste, maar het kan heel goed voetbal spelen. En, en uiteindelijk is dat doorslaggevend. En bij Feyenoord ja, ligt de lat wellicht wat lager als je weet waar ze, waar ze vandaan komen. Maar als elke voetballer zich houdt aan de opdracht, het collectief niet faalt en er misschien een individuele fout wordt gemaakt bij de goal van Elm, ja, en, en dat er is wat wordt weggegeven, ja, dat, dat gebeurt nou eenmaal in het voetbal. En, en uiteindelijk staat uh, Feyenoord ook nog een gedeelte van de wedstrijd met tien. Nou ja, dat zijn in die er ook voor kunnen zorgen dat je verliest. maar AZ wint uiteindelijk, maar een gelijkspel was wellicht... Nee, ik meer. denk uiteindelijk dat ja? Zet, AZ toch iets sterker was. Okay. Ja. Um, de rode kaart voor Kelvin Leerdam. Dat, dat leek mij het kantelpunt, zoals dat zo mooi heet. Ja, dan, vanaf dat moment kunnen natuurlijk de meeste opdrachten de prullenbak in. He, je, je, je stelt je elftal samen en je maakt een plan van aanpak op basis van elf spelers. En op het moment dat jij maar met tien staat, dan zul je aanpassingen moeten verrichten. Dan lever je aanvallend vaak wat in voor, voor verdedigende taken die uitgevoerd moeten worden. Ja, en Kelvin Leerdam is de laatste week een belangrijke schakel in het ja. spel van Feyenoord. Dat had eigenlijk niemand verwacht. Speelde vorig jaar meer achterin. hè? Ja, nu, nu tot deze wedstrijd ook. Want hij speelde vorige week tegen de graafschap weliswaar een hele aanvallende rol. Ja. Maar speelde wel rechtsachter. En nu was er een plekje voor Dani Fernandes. Omdat hij juist uh, ja, zoveel diepgang heeft ook aan die rechterkant. Uh, ijzeren longen heeft, steeds mee kan. En wat dat betreft was hij een aanvulling op het middenveld. Ja, op het moment dat dat wegvalt, moet je aanpassingen gaan doen. Er was al een aanpassing door de blessure van Ramstein. Andere linksback. Dus ja, uiteindelijk. Eindelijk houdt het ook een keer op. Maar toch, zelfs bij een 2-in voorsprong voor, uh, voor AZ. Prachtige goal trouwens van, van Holmen. Um, ja, kreeg Feyenoord nog wel, een, nog wel een grote kans. En dan snap ik best dat je gewoon tevreden bent. Ik bedoel, de lat bij AZ ligt ja. weliswaar niet op het kampioenschap. Soms is maar wel wat hoger dan bij Feyenoord. Ja. Um, aan de telefoon nu iemand die betrokken was bij die rode kaart... voor Kelvin Leerdam, uh, Dirk Marcellus van AZ. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat gebeurde er nou volgens jou? Want, want Leerdam maakte een overtreding, een sliding. Uh, vertel eens. Ja, ja, ik, ik, uh, het was uh, hoe ik het ervaarde. Ik uh, kreeg die bal, uh, ik wou hem verder spelen en uh, ik, ik, ik raakte de bal en hij komt met een sliding aan en, uh, en hij raakte mij. en uh, Ja, dat was wat er gebeurde, hij was te laat. En, uh, yeah. en dus terecht rood? Um, nou, terecht rood, dat is dat, dat, dat, ja, de scheidrechter. Ik denk dat het ook vooral de intentie waarmee hij aankwam, dat dat het uh, gevaar maakte. Hij raakte me niet op een... Uh, uh, heel erg hard of zo, maar ja, het was wel een sliding met de. Uh Volgens mij het been vooruit. Ja, Ronald, uh, vond jij het terecht rood? Nee, niet, niet eigenlijk. Ik had een beetje het idee, omdat Dirk van Schrik ook wel wat reageerde... dat daar ook een reactie op volgde van, uh, van de scheidsrechter. Ik ben het wel met Dirk eens dat hij zegt... Uh, je hoeft niet altijd de intentie te hebben om iemand te blesseren... maar de manier waarop je erin gaat, zou tot een blessure kunnen leiden. En dat wordt in Seist ook veroordeeld. En daar ja. wordt wel eens een rode kaart maar voor Maar er leek een beetje wat irritatie op het veld ja. tenminste. Want uh, even daarvoor was jij betrokken bij een overtreding... daarvoor werd niet gefloten. Was dat het misschien, uh, Dirk? Ja, nou ja, misschien, is de, uh, misschien zat er bij Dan wat frustratie en dat ze geen vrije trap kregen. Ja. Uh, ja, ja, dat weet ik niet. Maar ja, het, het was geen harde overtraining of zo. Maar ja, het, is wel, uh, het was geen slimme overtraining, laat ik zo zeggen. Nee, dat is duidelijk. <lacht> uh, goed, uh, jullie winnen uiteindelijk de wedstrijd met 2-1. We staan bovenaan. Ja. Uh, tn pagina 819 heb je vast al een keer bekeken. Ja, ik heb vandaag wel even de stand gekeken. Ja. <lacht> en hoe voelt dat? Ja, ja, fantastisch natuurlijk. Uh, ja, ik, ik denk dat het ook al verdiend is dat we, dat, dat we hele mooie, hele leuke wedstrijden hebben gespeeld en uh, vandaag was het een hele zware wedstrijd, maar ja, wat jullie ook al zeiden, voor de neutrale toeschouwers was natuurlijk fantastisch om ja. te zien en uiteindelijk voor de az uh, toeschouwers was. het ook geweldig. Je hebt natuurlijk een tijd bij PSV gespeeld, nu alweer een, uh, een, een jaar bij uh, AZ. Merk je dat er een druk verschil is, zeg maar? Ja, ja, natuurlijk. PSV uh, moet kampioen worden en B.A.Z. Uh, hebben we als doelstelling uh, bij de eerste vijf eindigen. En, uh, ja, maar ja, je, wil, je wilt sowieso wel iedere wedstrijd winnen. En, nou, en, daarom, maar maakt dat voor jou enig verschil? Nee, niet als je, niet als je, uh, als je een wedstrijd gaat spelen. Dan maakt dat geen verschil. Uh, voor Als speler maakt dat weinig verschil. Het is alleen natuurlijk wat de buitenwacht van je verwacht. En, uh, als PSV die verliezen uh, een eerste wedstrijd bij ons... En, ja, daar staat gelijk heel veel druk op. Die moeten gelijk weer presteren En als wij een keer een wedstrijd verliezen, dan, ja, dan wordt dat er minder naar gekeken. En uh, dat is denk ik het grote verschil. Dat is vooral vanuit de buitenwachten heel veel druk uh, op je op wordt gelegd. Maar voorlopig blijven jullie lekker winnen. Uh, weliswaar met moeite tegen Groningen, 120 minuten in de beker. Nu van Feyenoord uh, met uh, hard werken. En dan is het niet even rustig uitblazen? Nee, nee dat kan je wel zeggen. Ja, het, het was vandaag ook... Uh, ja, het was zwaar. Het was, uh, je weet het En dat speelt er een hele mooie, maar een hele moeilijke wedstrijd gaat worden. En ja, we hadden 120 minuten, of heel veel we hadden 120 minuten in de benen van de beker. En uh, ja, dat tikt er even aan. En uh, ja, de komende week wordt ook wel zwaar. Dan uh, moeten we naar Oekraïne toe. En, uh, en dan moeten we op zondag om half in alweer tegen VfW spelen. Dus uh, de wedstrijden volgen elkaar op. Leuk hè, Europa voetbal. Ja, ja, nou ja, we, we hebben al vaker gezegd. We hebben er vorig jaar alles aan gedaan om die vierde plek te halen en Europees te mogen voetballen dus dan mag je nu ook niet zo heel veel nee. teuren, dat je het af en toe zwaar hebt maar uh, ja. nou ja het is gewoon ook uh, ja het is af en toe moeilijk om een wedstrijd om, om net dat extra stapje te kunnen zetten en, uh, ja dat hebben we vandaag wel kunnen doen uh, gelukkig extra stapje zetten komt dat ook door de aanpak van Gertjan Verbeek die altijd bezig is met fitheid van zijn spelers ja, ja. We worden iedere dag, uh, iedere dag wordt ons hartslag gemeten op de training, kijken of je goed hersteld, kijken of je fit bent en, uh, en daar wordt ook een beetje gekeken van uh, wie er misschien een wissel nodig heeft of uh, wat meer rust uh, nodig heeft en uh, ja, daar wordt van heel professioneel mee omgegaan en uh, ja, dat is ook onnodig als je zoveel wedstrijden speelt. Tijd om de bed te gaan, Dirk. dankjewel. Ja, alsjeblieft. <laughs> en succes daar in Oekraïne. Ja, dankjewel. Dirk Marcellus was dat van de koploper AZ. Uh, Ronald, is AZ nu ook de sterkste ploeg... Nu ze bovenaan staan, nou, vind jij? De afgelopen twee weken heb ik jou en uh, collega Jonen verteld... dat ik vond dat AZ het beste voetbal speelde... van, uh, van de Nederlandse competitie. Dat doen ze nog altijd. Ja, je kunt er niet uh, onderuit dat PSV dat natuurlijk ook wel heeft gedaan... afgelopen zaterdag tegen Roda. Uh, weliswaar tegen een zwakke tegenstander... die ook al heel snel met tien man te, kwam te staan. AZ is de meest constante ploeg... die continu eigenlijk het, het hoogste niveau haalt. En als je nog even terugkijkt naar de wedstrijd gisteren... Ajax Twente, de absolute topper... dan uh, was Ajax in de eerste helft goed, maar laat het uiteindelijk... in de tweede helft ook weer het kaas van het brood eten... en weet het het overwicht niet te verzilveren. Daar heb ik nog even, even een vraag over. Want, want jij hebt die wedstrijd gisteren... Uh, becommentarieerd voor ons. Uh, hoe kan dat, dat Ajax... Uh, dat, je die, dat die die beetje bang worden lijkt? Wel. Angst stuipen in de ploeg. Uh, hoe zit dat? Volgens mij is dat bijna niet uit te leggen. Want dit is niet de intentie van nee. Ajax. Het is duidelijk dat men druk naar voren wil zetten... en weg wil blijven van die achterste linie. Ik heb het wel eens meer met trainers over gesproken. Uiteindelijk gebeurt dat gewoon... omdat een gevoel in de ploeg kruipt van... Hey, het gaat niet zo goed en we zoeken een bepaalde zekerheid. En die zekerheid lijkt je dan gevoelsmatig... toch te vinden rond je eigen strafschopgebied, Terwijl je daar eigenlijk altijd zo kwetsbaar bent. Wat er eigenlijk gebeurde in die wedstrijd... Ajax dominant in de eerste helft, zeer dominant. Hoewel Twente in de uitbraak nog wel wat kansen kreeg. Uiteindelijk uit een counter -goal wordt gescoord. Daarna wordt het overwicht niet in doelpunten uh, uh, uitgedrukt. In de tweede helft pakt Twente toch wat anders aan. Twente in de eerste helft, heel erg rond de eigen 16 meter... nu wel wat, met wat meer durf naar voren. Daardoor werd het veld ook wat langer. En Danny Landstad maakte naar mijn idee het grote verschil. Niet alleen bracht hij gif in de wedstrijd... maar speelde hij ook scherper, wat dieper naar voren. Kreeg zelf ook een grote kans. Ja, En Ajax heeft Twente natuurlijk gevoelsmatig... met die kleine marge van 1 in leven gehouden... waardoor het uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. En het is natuurlijk wel terecht dat er vanuit Amsterdam wordt gezegd... ja als wij die 2-0 hadden gemaakt, dan was het anders geweest. Dat, is, dan Doebed, van Vertonghen. dat ja. is een cliché van je welste. Maar het gaat dan met name natuurlijk om het mentale aspect. 2-0 tegen een dominante ploeg is altijd nog anders... dan dat de marge 1 is en je af en toe nog wat kansen krijgt. Dus ja, dat zijn een beetje de aspecten ja. uit die wedstrijd van gisteren. Bijkomend voordeel is wel voor de neutrale uh, liefhebber... dat uh, de stand aan kop uh, nu zo is dat het allemaal dicht bij elkaar is. Huh? Volgens mij is dit uh, de laatste jaren niet meer voorgekomen. Nee. Uh, AZ, het heeft daar, leuke AZ heeft zich natuurlijk daarbij gezet. Uh, PSV haakt weer. Aan. Feyenoord moeten we dan natuurlijk ook even noemen. Haakt ook aan. En ja, gek genoeg zie ik Vitesse en RKC dan ook naderen. Maar ik denk niet dat dat blijvertjes zijn. Nee, Maar goed, uiteindelijk doet uh, RKC het verrassend goed. Hè? Met een zevende plaats, de ja. zeven wedstrijden. Na de overwinning op NEC klonken vanaf de tribune zal. Wij gaan Europa in. Koos Ruud Brood had het ook gehoord. Ja, je weet hoe het werkt met supporters. Uh, volgende week weer zware wedstrijd Utrecht. Dat is mooi. Zij moeten ook genieten. De club moet genieten. Want we komen echt van ver. En laat ons maar elke week zo verrassen en verbazen. Wij genieten enorm. Dat gaan we nu doen. Ja, en uh, dan uh, hou je vanzelf Europees voetbal. Ronald, voldoet het RKC-stadion wel aan de normen van de UEFA. Nou vind je het heel erg dat ik dat nog niet heb opgezocht? Overigens <lacht> heeft, uh, overigens heeft uh, Ruud Brood gezegd... wij gaan niet vliegen. Daar bedoelde hij mee dat ze niet met de beetjes van de grond kwamen... <lacht> na dit uh, fantastische succes. Maar daarmee geeft hij ook aan dat hij nog niet aan Europees voetbal denkt. Wat we daar wel even over moeten zeggen... is dat RKC niet alleen heel veel punten heeft... maar dat dat gewoon verdiend is. Hè? Dat RKC allemaal spelers heeft waar best een krasje op zit. Met Evander Snow misschien wel als man met de grootste kras. Maar dat Ruud Brood daar wel een goed draaiend elftal van heeft gemaakt... dat vari met variatie speelt, uh -huh. dominant kan spelen... verdedigend het ook heel weinig weggeeft... En, en eigenlijk geen enkele overwinning heeft gestolen. En zelfs tegen PSV eh, punten heeft laten liggen. Dus dit is gewoon een heel goed elftal. Maar even wachten, want vorig jaar waren we rond dezezelfde tijd... zeer euforisch over Excelsior. En waar zou het stoppen voor de Kralingers? Nou, ongeveer op dit moment. Dus je moet toch ja. eventjes pas op de plaats maken. Maar ik... 8 RKC uh, tot meer in staat dan het Excelsior van vorig jaar... omdat dit gewoon een beter elftal is. Tot slot Ronald, uh, de top bekijkend... Uh, zijn er al ploegen die over een tijdje uh, zich daarbij voegen, denk je? Of is dit het wel? Nee, is... Europeen, Groningen, Nee, nee, die, nee. Zijn, die zijn te wisselvallig. Okay. En, en, en wat er nu gebeurt is natuurlijk dat toch een groepje vrij constant... daar aan die top zit en vrij constante wedstrijden afwerkt. Nog niet zo constant als dat de trainers zouden willen behouden met AZ. Maar ik, nee, ik denk dat uh, uiteindelijk, en dit is toch een riante groep... AZ, Twente, Ajax, PSV, Feyenoord... Nou, Feyenoord dan als aanhakertje, want daar ligt die lat niet zo hoog... maar dat die het dan uiteindelijk gaan uitmaken. Oké, okay, Ronald, dankjewel. Ronald Absoluut. van der Geer.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 You're not the he. Fool for you. De tempo-beulen van Groot-Brittannië... dicteerde het WK-wielrennen vandaag in Kopenhagen. En de topsprinter Mark is maakte het professioneel af. De Nederlandse ploeg had beloofd aan te vallen... om het Britse bastion te slechten. Maar dat gebeurde niet. Reportage van Steven Dalebout. Verdedigend wereldkampioen Thor Huishoogd... wordt toegejuicht op het Raadhoesplatsen in Kopenhagen. Nog een kwartier en dan begint het WK. Er is natuurlijk lang naar uitgekeken. Wordt het nou een sprint... Of wordt het toch een dag voor de aanvallers? Bondscoach Leo van Vliet zegt dat Nederland in ieder geval attent zal moeten rijden. Hoe gaat deze koe de haas vangen? Ja, dat, ja, dat weet je nooit. Dat, zo is die uitdrukking. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, dus ze weet het ook niet van tevoren. boer. Oké? Ja, dat, dat is wel, wel een goede. En weg is Leo van Vliet en de rest van het peloton. Op weg naar Ruudersdaal. Daar is de finish. En vlak voor die finish staan al vroeg de supporters van onder meer Lasboom... en ook de vriendin van Lasboom. En de biertap staat wagenwijd open. Ei, hier de huis van langs de lijn. We hebben keihard zicht. 28 graden en veel bier. Je kunt het net zo goed onder de volgende ronde de van want de BOM wordt Wereldkampioen. 100 meter voor de finish staan de supporters van onder meer Las Boom, ook die van Johnny Hogeland en van Nicky Terpsa natuurlijk. En de vader van Nicky Terpsa, Douwe Terpsa. Zag u hem? Nee, ja, nog niet. Ik zit even te kijken. Ja, dat ging. Zeg, Voorlopig geloof het nog niet helemaal zoals Nederland had gewild, hè? Nee, het is, het is eigenlijk een beetje zoals het voorspeld uh, de verwachting was. Het is natuurlijk een vrij vlak parcours voor Proost dan, hè. Ja, en dan krijg je dat het gauw bij elkaar blijft. En, uh, en de landen die de sprinters hebben, zoals Engeland en uh, Duitsland... en dat zie je, die proberen de boel bij elkaar te houden. En dat heeft de vader van Nicky Terfstra goed gezien. Groot-Brittannië geestelt het peloton. Terfstra zelf trouwens komt achter een val te zitten al snel... en zijn WK is dan ook snel bekeken. Hij eindigt in een tweede peloton. Ondertussen gaat het machtsvertoon van Groot-Brittannië door. Mark Cavendish wint uiteindelijk die eindprint. Lars Boom deed nog wel even mee, maar wordt 29e. Tim Lichthardt, 21e. Een andere conclusie na het WK is dat Nederland zich weinig in de kijker reed. Ja, in de finale. Martin Jan deed het nog wel. In Hoogerland probeerde het ook. Ja, het was zo'n hoge snelheid. En, uh, het was dat gewoon net om te springen. Ik dacht, ik probeer het één keer de laatste ronde, alles of niets. En dan uh, kijken ik dat er iemand mee komt. Maar het was wel Thomas de koers, want... Uh, Volgens mij is iedereen toch naar de kloten. Het ging enorm hard hè. Ja, 46 gemiddeld is dus ja zeg genoeg. Daar ja. nou was er vooraf gezegd van ja, Nederland moet aanvallen om de koers hard te maken. Vind jij dat jullie, dat jullie daarin geslaagd zijn? Ja, ik denk dat de koers zo hard gemaakt is alleen ja. Engeland deed het gewoon heel erg, heel erg goed, respect. Even verderop staan die Britse tempobeulen uit te heigen En daar staat ook de Nederlander Maarten Chalingi. Hij probeerde het nog wel, maar hij verzekert, hier was geen kruid tegen gewassen. Ja, het zat gewoon kapot dicht. Uh, de snelheid lag echt gewoon heel hoog. Ik weet niet wat voor gemiddelde we gereden hebben, maar... 46? Nou ja, kijk hier, dan, uh, dan weet je het gewoon. En dan moet je gewoon 50, 55 rijden om weg te, weg te blijven. Ja... Dat kan je niet alleen, daar kun je niet met drie, dat kun je niet met zes, dat kun je niet met twaalf. Dan moet je gewoon 20 tot 25 man hebben. En die lieten ze gewoon niet rijden, dus ja, dat was gewoon zonde. In het begin had ik het al door, ik probeerde in, in een kopgroep mee te zitten voor, voorin, maar uh, ja, het was echt zo lastig, het ging zo hard. Ja, dan blaas je gewoon jezelf op. Je ziet ook die mannen die van voren gezeten hebben, die, die, die komen terug. Uh, allemaal vier rondes voor het eind, uh, vijf rondes voor het eind. Ja, die zijn gewoon volledig, volledig uh, kapot, dus ja. Dus het feit dat daar bij die ontsnappingen, die eerste twee, dat daar geen Nederlanders bij zaten, dat, dat hoef je achteraf, hoef je geen spijt van te hebben? Nou ja, kijk, uh, het is wel mooi om mee te doen uh, in, die, in die eerste kopgroep, maar met, met, met 12, ja, wat is het, was zeven man, dat is niet genoeg. Ja. Ik bedoel, zag je gewoon, er werd gewoon een tempo gereden en, uh, ja, ik hoopte dat ze nog wat rustiger in rijden, maar dat is, uh, dat is misschien uh, 20 kilometer gebeurd, totdat we op het rondje kwamen en uh, ja, toen gingen ze vol gas, ja. Daar zijn we niet meer tussen kunnen komen. Joh. Dan is het gewoon uh, proberen en, en hopen dat ze stilvallen. Maar dat, dat, dat deden ze gewoon niet. En ook al kun je achteraf concluderen dat wat Nederland ook had gedaan... een wereldkampioen had het nooit opgeleverd. De bondscoach Leo van Vliet had beloofd dat Nederland één ding moest doen. En dat was de koers hard maken vandaag. Bij de ontsnappingspogingen was geen Nederlander te bekennen. Ja, nou ja, ik vond dat die jongens dat minimaal één had bij moeten zitten... in die tweede groep die wegging. Maar ja, ja daar kan ik op dat moment ook niks meer aan veranderen. Ik heb ook geen zin om er alleen ertussen te gaan rijden. Dat vind ik het enigste minpuntje vandaag, dat, daar hadden we bij moeten zitten. Dat is ja, toch eigenlijk wel teleurstellend. Ook al kunnen we achteraf zeggen, hier hadden we niks kunnen uitrichten. Dat is toch ja. teleurstellend. Kijk, ik ben niet zo gauw teleurgesteld, omdat ik altijd weer verder uitkijk. Uh... Nee, dat is het enige wat, wat Nederland kon doen vandaag. Dat heeft Nederland eigenlijk niet gedaan. Ja, nou, dat klopt. Dus, maar ja, dan moet ik het met de renners ook even hebben hoe, hoe dat... Ze wisten dat de Belgen gingen, dus... Kijk, ik ben niet zo gauw teleurgesteld, want dan kan ik altijd weer verder uitkijken. En uh, we moeten ook nuchter zijn, maar ik ga ook niet van tevoren zeggen dat we kansloos zijn. Dus ja, we moeten roeien met de riemen die er zijn. En die waren voor dit parcours eigenlijk niet zo. Eigenlijk is dit ons parcours niet. Maar ja, als ik dat de hele dag van tevoren ga zeggen, ja, dat is ook niet goed. En je weet toch nooit hoe een koe een haas vangt? Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Want dus uh, Leo van Vliet, de bondscoach. Nu Aard houdt aan de telefoon. Aard, goedenavond avond John. Ja, als ik, als ik de bondscoach zo aan het woord hoor, dan denk ik, nou, we hadden net zo goed niet hoeven gaan. De, de Nederlandse ploeg. Ja. Ja. Ik had het idee dat het wel redelijk een rondje was voor Nederland. Waarom? Um, in de andere categorieën wel, die we, die we hebben gehad. Maar, nou, omdat het, um, omdat je dan... Wat je tegenwoordig wel hebt, is dat het Nederlands bergop bijna beter lijken als op, een, op een parcours als dit. Waar we eerder heel erg blij mee zouden zijn. Mm -hmm. Het begint een beetje anders om te gaan. Uh, dat een, een makkelijkere parcours al niet meer. Uh, ja, niet, niet moeilijk genoeg is voor de Nederlanders. Dus ik, ik Ook dat we geen sprinter hebben. Je... He? Ja, ja. Dat ja. No, er is niet een sprinter die uh, met zijn hoofd boven de rest uitsteekt. en die een Nederlands paspoort heeft. Um, dat, dat is een feit. Daar moet je het mee doen. En, het is wel wat Leo zelf aangeeft en wat ik zelf ook uh, live heb kunnen aanschouwen... ...is dat wij gewoon absoluut niet in de wedstrijd zaten. En op het moment dat het moest gebeuren ook niemand meezat. En ook niet in de tweede groep die daar wel geweldig tussen uh, ging rijden. En, en, en de wedstrijd nog op een ander niveau legde. De snelheid nog meer omhoog gooide. Zowel in het peloton als, als vooraan in de kopgroep. Met Van Summeren erbij en Keijzer erbij. Twee Belgen die zich helemaal uh, ja, uit de naad reden, zeg maar om de strijd aan te gaan met, met Engeland en, en Duitsland. Waarom zaten Twee er geen oranje zurs bij dan? Hoe kan dat? Ja, dat is de grote vraag. <coughs> en dan, dan moeten we eigenlijk bij de Rennes zelf zijn... Uh, om daar een antwoord voor te krijgen. Want, ja, je, verwacht, je, verwacht als het, je ziet het gebeuren in de wedstrijd... en op het moment dat je het ziet, moet je ingrijpen. En, en ik, ik heb het idee dat we niet echt... Uh, op dit moment een leider binnen de Nederlandse team eh, op de fiets rondreed vandaag... die dat dirigeerde of die aangaf van uh, GVD. Hier moet er eentje bij zitten van ons klaar uit. Maar dit is afspraak en geen discussie en, en dan moet er gereden worden. En het was nu een beetje ondergaan en als je de koers ondergaat dan ben je meestal... Ja. Uh, maar er was één ding afgesproken, hart. Er was één ding afgesproken, geloof ik. Bij iedere ontsnapping moeten we meezitten, want de andere kansen hebben we niet. Dan is er een serieuze ontsnapping met Van Summeren en dan zit Oranje ja. er niet bij. Nee. Kan je ja, dat iemand dat verwijten, gaat, behalve uh, de renners? Kan je dat Leeuwen van Vliet verwijten? Nou, nee, de renners voeren uit. En, en, en die kunnen zelf ook nadenken. En dat zullen ze ook moeten doen. En dat is niet gebeurd. En dat, dat is te verwijten voor de renners die vandaag rondreden. en Niet allemaal. Uh, je hoopt dan nog dat de laatste twee ronden nog anders uitpakken met, met, met aanvallen. Maar ja, als je, als je al uh, met bijna 50 per uur over zo'n circuit aan het racen bent. Na 230 kilometer. En de poer zelf duurde... Uh, die was 270 70 kilometer lang en dat is natuurlijk een immense end. En dat geldt natuurlijk voor iedereen en het was nog een redelijk groot peloton. Alleen het, er was nog maar een derde kapabel om, om, om uiteindelijk mee te doen voor die overwinning. en dat, De rest hing eraan en die hing er ook aan. Er hingen dus al een paar rondjes en dat, dat was ook wat Maarten Chilinga aangaf. Het was ongelooflijk hoe Engeland reed. Maar Engeland die reed wel met een doel, met een missie, met, met, met een afmaker waar zij uh, ja, gewoon alles voor één geen, geen enkele twijfel zat erin. Dat, dat tonen ze ook. En dat ja, dat, dat boezemt ook een klein beetje de angst. En het haalt ook een klein beetje de aanvalslust bij de andere ploegen. Ja. Andere landen weg. Dat, maar, dat was wel duidelijk. Uh, dat had Nederland kunnen doen. Maar ja, als je geen afmaak in je ploeg hebt. Dan, dan is dat ook natuurlijk voor niets om zo te gaan rijden. zoals de Engelsen hebben gereden. Jazeker. Duitsland die, uh, die deed vrolijk nog mee in het begin. Alleen die haakt ook af. Nadat uh, toch wel twee belangrijke speerpunten voor hun. Uh, in die tweede groep kwamen we naar de valpartij, waar Nicky in Nikkie ook interesse kwam. En, en die zijn dan kansloos. Ook Thor de, de uitredende kampioen, was kansloos... ...doordat hij gewoon achter de breuk zat van het peloton. En ook, ook zij, Tony Martin, wereldkampioen tijdrijder, ...ook zij konden niet meer dat gat overbruggen. Dat, dat, dat lukte gewoon niet meer. Zo hoog lag de tempo op dat ja. moment in die wedstrijd. Dat spreekt dan weer dat voor de... Nederland, hè? want uh, ook andere landen lukte het niet. Nee, maar... Dat kleine, kleine, kleine beetje waar dan wel de aanval wordt gekozen. En waardoor Engeland wel op de toppen van de tenen moet lopen. Om dat gat te, te dicht uiteindelijk. Die was er wel. Paulini was er van Italië. Twee Belgen zaten daarin. En er zat nog een extra Fransman bij. Die hadden dus ze ook al in de kopgroep zitten. Dus het kan wel. Maar je moet wel scherp staan. En, en dat hangt van kleine momenten af. Maar ja, het was wel het WK. Je bent wel, je bent wel aan het acteren op het wereldkampioenschap wielrennen bij de professionals. En dan. Ja, dan mag het niet zo zijn dat er niemand in zit. Uh, ja. geen ander, kan Ik heb er geen andere woorden voor dan dat. Nee, uh, en dus wordt er al, uh, zag ik vandaag op de televisie, ook al vooruitgekeken naar uh, volgend jaar. Dan is het in Valkenburg, dan moeten de Nederlanders wel mee gaan doen. Maar nog even uh, uh, naar je eigen ploegie, uh, Aard. Want voor jouw pupillen, voor een van jouw pupillen, was er wel uh, een medaille: brons voor Steven Lammertink. Ja. Dat is een mooie prestatie. Ja, ja is prachtig. En, uh, geweldige prestatie van een jongen van, uh, hij moet nog 18 worden. En uh, dat is wel heel erg leuk. Hij is ook op, op, op basis daarvan een beetje in de ploeg terechtgekomen bij de junioren, bij de, bij de selectie. en, en Hij rijdt een geweldige koers. Eigenlijk was het bij de junioren een koers waar het andersom was. Waar in Nederland eigenlijk de wedstrijd in handen had. En, en de jongens altijd goed reageerden en meestal in, uh, in de juiste ontsnappingen. Met de juiste belangrijke landen, attent van voren. En uiteindelijk belanden met met, met en twee Belgen, twee Nederlandse en twee Fransen in het kopgroepje. Waar uiteindelijk ook het podium uit ontstaat. Geweldig, uh, ja, Ivan Slik zat mee en, uh, en Steven Lammertink. En Steven maakte het dan door het uh, podium te rijden. Dus ja, dat is, uh, daar waren we ontzettend blij mee. zeker nou. uh, keer de jongens, maar uh, ook uh, de coach. <laughs> Oké, okay, nou, van ja, harte dan ja. nog uh, Aert. Ja, dankjewel. En bedankt. Graag gedaan. Oké, okay, fijne avond nog, Aerts. Doei. houten was dat, vanuit Kopenhagen, dat had u in de gaten. Tja, wielrenner Mark Cavendish wist het eigenlijk drie jaar geleden al... toen hij het parcours van het WK in Kopenhagen zag. Hij moest en zou winnen en hij deed het dus vandaag. Tot groot geluk ook van zijn boezemvriend Robert Hills. Steven Daleboud. Robert Hales is niet alleen een goede vriend van Cavendish... hij is ook collega-renner. Zo won hij met Cavendish Goud op het WK-baanwielrennen in 2005. Tegenwoordig is hij co-commentator bij de BBC. Het was hem vandaag niet aan te zien, maar Hales was doodnerveus. Oh, ik ben nu een now. Uh, ik you know, twitterde vanochtend nog. Great... Nu weet ik hoe mijn moeder zich voelde toen ik nog wedstrijden reed. Als je wint, heb je vrienden, maar deze vriend is een echte vriend. De peetvader zelfs van heel's zoon. He's a godfather to my young boy. Um, yeah, no, zijn very. Very good friends. So this is, you know, this is really special. Yeah. Um, well, the the British were the boss today, and the, they showed their muscles. They really did, and uh, I've just had to interview CAV myself, and I said, you know, we've, I don't think we've ever Hales seen. Heels mocht na de race zijn eigen vriend Mark Cavendish dus interviewen, en in dat interview prees Cavendish zijn ploeg. Zoiets is nog niet eerder vertoond. Dat een ploeg zoveel werk doet op een WK. En ook vroeg Hill Cavendish wanneer hij wist dat hij zou gaan winnen. Het antwoord: drie jaar geleden. De beste antwoord die hij kon geven was drie jaar geleden. Hij zei: Basically, as soon as Rod Ellingworth, de coach en de kind of project manager voor deze race, begon over het. As soon as the, the, the course was looked and seen, um, they knew that. That was that was the job to do. And he said as soon as the guy started riding today, he said they gave 100%. He said if they'd have given 80%, they wouldn't have won. If they'd have given 90%, he may well have won, but they gave 100% and he was able to do it. You know Kevin Dish very well, apparently. apparently, um, Is that one of his biggest qualities to, to deliver when when people ask it from him? Yeah, definitely. He's He's seen a lot of the time as kind of arrogant and, you know, childish... Het is Cavendish grootste kwaliteit. Er staan op de momenten dat het erom gaat. Hij lijkt wel arrogant en kinderachtig. Hij wordt kwaad als de mensen om hem heen hun werk niet doen, maar hij wordt ook kwaad als hij zelf verzaakt. Vandaag ging alles om timing en ook al staat hij bekend als opvliegerig, hij heeft wel altijd controle over de situatie. En vandaag won Cavendish dus. En daar, you know, the, the finish here was all about timing timing and he showed that although he can be kind of a little bit volatile which you know sprinters can be they're renowned for he also shows calmness and uh, full control over the situation around him when needs to be and today was was exactly that you know if he'd have gone slightly earlier slightly later then then it, it might have been different and he was able to do it today Has hij been calm all week? I mean, this is this this World Championships are prob probably probably um, his only chance to uh, become world champion, and he did it. Was he calm all week? No, he was uh, extremely nervous. Flying out, uh, he flew out on Wednesday, and he was nervous at the airport because it was kind of the final phase of of the whole thing. Kervendis was enorm nerveus de afgelopen week, maar het drijft hem die nervositeit. Atleten zeggen altijd: angst is je vriend. Mark kan daar goed mee omgaan, deliver uh, on so many levels. So nerves have been there, but it's a great, you know, that is what fuels him along. And, and a lot of athletes are like that. We always used to say that fear is your friend, and uh, it's just the way that you cope with that. And you know, fortunately, Mark can cope with it pretty well. Your commentator for BBC, can you describe how you felt um, at the moment you realised he was world champion? I jumped up in the air. Fortunately I'm the co-commentator, so that very last kind of 150, 20 meters, I was able to just watch the monitor en then hang my head out of the window. Ik sprong een gat in de lucht. Gelukkig ben ik co-commentator. Dus de laatste 200 meter kon ik goed bekijken met mijn hoofd uit het raam. Ik was opgelucht. Er waren natuurlijk ook andere kanshebbers. Ik ben zo enorm gelukkig. you know several more as well. So it was relief, but so so happy. Robert Hales. Hij is blij voor zijn vriend Mark Cavendish. De andere sport nu twee. 2 uur, 3 minuten en 59 seconden. Dat was Sveriges beste tijd op de marathon. Vandaag werd dat wereldrecord verbeterd in Berlijn. De Keniaan Patrick Makau was 21 seconden sneller dan die oude toptijd. Patrick Makau, de Keniaan, We schauen gelijk even naar de oer. Wie wijd is het nog? 20359. 59. er hij dat? Ik geloof ja. Ik hoop het zozeer voor hem. Er hat es im Sack. Patrick Macau die letzten muss Meter 203. Es ist ein Rennen gegen die Uhr. Er muss den richtigen Eingang finden. Jetzt muss er nochmal abbiegen. Ist es denn zu glauben? Macau! Jawohl. Patrick Macau Jawohl. 203 38 inoffiziell. Actually, in the morning, My body was not good in, in action, but immediately I started, I started the race. Dan begon mijn kop heel goed te reageren. En ik begon te denken aan een record. Ja, de Keniaan Patrick Makau. ochtends voelde hij dat zijn lichaam nog niet helemaal klaar was voor het uh, wereldrecord. Maar toen hij eenmaal van start was gegaan, dacht hij aan niets anders meer dan dat wereldrecord. 2 uur, 3 minuten en 38 seconden, dat is de nieuwe toptijd op de marathon. Haile Gebrselassie Lassie is dus zijn wereldrecord kwijt. Want hij was de werelds snelste. Gabriel Selassie deed wel mee, maar stapte uit rond de 35 kilometer. Nu weer de telefoon zijn manager. De manager dus van Gabriel Selassie, Jos Hermans. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Zo direct oh, ja. gaan we even praten over uh, jouw papiel. Eerst natuurlijk het nieuwe wereldrecord. Zoemde het vooraf aan de race uh, al, al rond dat er een poging zou worden ondernomen om dat record aan te vallen? Ja, want als de afspraak dat we 62 door zouden komen. Nou, dat is dus uh, 2-0 4 en dan hoef je alleen maar de tweede helft uh, iets sneller te lopen. Wat meestal gebeurt in een marathon. En dan loop je het te tekort. Dus dat was al uh, ja, een, een van de opties absoluut. Ja. ja, ja, je zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nee, dat niet. Maar goed, ja, uh, Macau is goed, is dus gewoon de, de nieuwe komende man, zes, eh, 26 jaar. Gewoon een hele goede atleet En ja, Haile is 38. Die, die is natuurlijk de gaande man. Dus, maar het was al, was al heel goed getraind. Het was heel goed klaar ervoor. Maar ja, nou zie je toch dat u, We ja, dus zitten op een scheidslijn. En de nieuwe generatie komt eraan. Ja. En voor Haile worden dit, dit... Uiteindelijk gingen we sneller dan op 62-0. was het 61-45. En dat maakt veel uit. En dat was gewoon voor Haile te, te snel. En voor Macau goed te behappen. Ik kom zo nog even op Haile terug. Maar eerst nog even naar Macau, de winnaar. Uh, ja. Hij voelde zich smorgens nog niet helemaal zo goed. Hoe kan hij dan toch zo'n zo, zo tijd lopen? Ja, ik snap ook niet wat hij daarmee bedoelt hoor. Ik denk dat hij misschien... Het is natuurlijk smorgens om 9 uur. Maar ja, in Afrika zijn ze gewend om smorgens vroeg om 6 uur te trainen. Dus ik, ik weet niet precies wat hij... Maar alle, alle signalen vooraf... We zien waar de ja, waarschijnlijk wel. Ja, want dit is voor de eerste keer dat hij druk voelde natuurlijk. Ja. Van, uh, van uh, ja, als ik als heilige in het record loop, dan, dan moet ik het eigenlijk wel met hem meer doen, want ik, uh, ja... Het was, het was een wedstrijd tussen twee, twee, twee toppers en uh, één van de twee zou het toch, toch wel eigenlijk moeten doen. Dus dat, ik, denk, ik denk dat het dus meer zin is geweest dan, en onervarenheid dan, dan iets anders. Um, je zei het al, uh, het, het is een soort wissing van de wacht. Hè? Want het, die twee toppers doen dus mee, Geber Selassie en Petter Macau. En het is bijna mooi symbolisch dat het stokje nu wordt overgegeven ja absoluut maar er zitten gewoon nog wat meer vooral in Kenia zitten er nog twee drie vier atleten aan te komen die ook nog weer onder deze tijd kunnen gaan ja, noem je je naam naam de eens. Uh, Moses Mosop uh, uh, Mutai uh, die, die, die, die hebben allebei die ja. hebben al allebei al twee drie lagen gelopen in, in Boston maar parcoursen in één richting wat een beetje meer afloopt maar die, die kunnen ook al twee drie lagen lopen ja Wilson Kipsang uh, zijn er zijn gewoon aantal mensen uh, die, die, die dat kunnen nou. ja Gabriel Selassie... Dat moet natuurlijk wel gebeuren ja pupil, Gabriel Selassie uh, liep lang mee maar we zien hem dus toch niet terug in de uitlaatslag hoe, hoe zit dat nu nee hij uh, ja, hij heeft uh, al ja, twintig jaar Tosfoort uh, heeft uh, wel last van uh, zeg maar inspanningsastma en maar hij had de laatste ja, drie kwart jaar helemaal geen last meer gehad en eh, eh, eh, dan hebben ze daar dus zo'n puffje voor. Maar vanmorgen had ik nog gezegd van, nee, moet je je puff niet nemen? Nee, nee, nee. Ik heb helemaal geen last meer gehad. En ja, op dat niveau, tegen het wereldrecord wat voor hem gewoon op dit moment, op de 38e, gewoon heel erg moeilijk is, eh, kwam hij daar de te tekort. En ze heeft dus echt last gekregen van die inspanningsasma eh, tijdens, tijdens het wedstrijdmoment moment, op 26 kilometer, dat eh, Macau versnelde en Haile wilde volgen. Toen ja, klapte hij echt dicht. En, en toen, dat, toen was het gewoon gebeurd. Ja, en is dat dan ook eigenlijk een definitief misschien wel? Uh, nou ja, wel definitief in de zin. Ik zie Heilen niet zo gauw de deeltekoor mee lopen. Nee, dat was, was vandaag denk ik een beetje nog een keer de laatste kans om het te doen. Er komt nu een nieuwe generatie aan. En voor Heilen is het nu het allerbelangrijkste dat hij zich kwalificeert voor Londen. En daar zijn geen hazen. Er wordt iets minder hard gelopen. En dan probeer op zijn ervaring toch een uh, medaille te halen. Goud in Londen zal heel moeilijk worden. Maar het wordt zijn vijfde Olympische Spelen. Dat is nog nooit gebeurd door één hele lange afstand lopen in de wereld. Dus het is zijn, zijn droom. En ja, wij doen natuurlijk alles, als management eraan... om. om, om ...om hem aan die droom te helpen dat hij in ieder geval in Londen kan starten. En dan, ja, wie weet, het geheim met en Dat is natuurlijk een hele mooie afsluiting ja. van een supermooie carrière. Dat wordt een, een, een tactische race, kan dat worden. En dan uh, ja, ja. zijn alle kansen weer anders. Ja, ja, ja, ja daarom. Um, wordt dat dan zijn laatste kunstje? Londen? Ja, ik denk het wel. Maar het mannen zie ik hem nog niet stoppen. Want hij is iemand die, die, die is helemaal gek van lopen. Die loopt op dus zijn tachtigste nog. Dus die blijft nog wel lopen. En dan, maar, dan, ja, voor hem liggen er nog zoveel uitnodigingen uit China, Korea, Japan. Wat marathons waar hij niet voor een wereld te te gaan. Waar hij in 2.6 of 2.7 mooie prestaties die kan verrichten. En dus ik zie hem nog een paar jaartjes gewoon lekker voor zijn, voor zijn plezier. Goed, met goede tijden mooie marathons in de wereld lopen. Dat denk ik nog altijd dat er gebeurt. Ik denk dat hij niet ineens gaat stoppen naar Londen. Oké. Okay. Dos Hermes, dankjewel. Oké. Okay, graag gedaan. En nog een fijne avond. Bedankt. Einde van deze langze lijn. Ik had u vertellen dat in de Duitse competitie uh, Werder Bremen is ontsnapt aan puntenverlies. In eigen huis werd met 2-1 gewonnen van Hertha BSC. Werder staat tweede in de Boedersliga op twee punten van Bayern München. En in België behaalde Anderlecht een moeizame 3-2-overwinning op Peerschot. Daardoor blijft Anderlecht in het spoor van koploper Club Brugge... de club van Adrie Koster. Dit was Langs de Leid, direct John Jansen verhalen Met het oog op morgen een hele goede avond. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien mij probeert tot waanzin te drijven. Millennium, mannen die vrouwen haten.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 Hallo, ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van Fonds Gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend, zoals leren, werken of sporten. Fonds Gehandicapten helpt hen daarmee. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren en bellen ook bij u aan. U geeft toch ook